Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Marion Koekoek met het NOS Journaal. De leiders van VVD, PVDA, GroenLinks en D66... onderhandelen in de loop van de ochtend verder over een nieuw kabinet. Gisteren is bekeken hoe de onderhandelingen zullen worden aangepakt. De gesprekken worden geleid door twee informateurs. Roosentaal van de VVD en Wallagen van de Partij van de Arbeid. Vanavond wordt er niet onderhandeld... vanwege de halve finale op het WK tussen Nederland en Uruguay. Israël laat meer goederen toe in de Gazastrook. Veel gebruiksproducten mogen de grens weer over. Maar bouwmaterialen, wapens en materialen om wapens te maken blijven op de zwarte lijst. Ook het uitreisverbod voor de inwoners van Gaza blijft gehandhaafd. Twee weken geleden werd de versoepeling van de boycott aangekondigd na de Israëlische aanval op een scheepsconvooi met goederen voor Gaza waarbij negen mensen omkwamen. Acht tuinders uit Noord-Brabant en Limburg zijn gearresteerd omdat ze lid zouden zijn van een criminele organisatie. Ze hadden een constructie bedacht waarmee de aan frambozen, champignons en asperges buiten zicht van de Nederlandse fiscus bleef. Hoofdverdachte is een buitenlandse bemiddelaar. De tuinders vielen de fiscus op omdat ze reden in auto's met een Luxemburgs kenteken. Aan de actie deden 225 opsporingsambtenaren mee. Woningcorporatie De Kei heeft beslag laten leggen op het woonhuis en de vakantiewoning van een voormalige directeur. Dat blijkt uit informatie van het kadaster. De corporatie heeft in mei aangifte gedaan tegen de directeur en tegen een andere bestuurder vanwege mogelijke fraude. De directeur was betrokken bij een verdachte grondaankoop in Zeewolde, waardoor de woningcorporatie 3,3 miljoen euro is misgelopen. In Duitsland is een tweede verdachte opgepakt voor de moord op het Limburgse rozenmeisje uit 1996. In dat jaar werd een vrouw van ongeveer 20 jaar verkracht en vermoord gevonden bij een rozenveld bij Lottem. Vorige week werd een eerste verdachte aangehouden, een Duitser die eerder veroordeeld is voor seksueel misbruik. Of de identiteit van het rozenmeisje nu bekend is, wil de Duitse politie niet zeggen. Het weer: wisselend bewolkt en wat zon. Vanochtend lokaal een bui. Het wordt 19 tot 24 graden.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 three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 The looks bright Look at me. Look at Get You.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 I'm Me. Me. Van ZFM.